Nu bij Koebloe. Korting op Beko wasmachines en drogers. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app. Het is nu al zomersale bij Doei.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 De schoenenwinkel Van Haren heeft last van nepwebshops. Mensen denken dat ze er schoenen kopen... maar eigenlijk worden hun gegevens gestolen door criminelen. Ze betalen voor de spullen die ze krijgen, maar ze krijgen uiteindelijk dus niks. En Mensen merken pas dat ze zijn opgelicht als ze in een echte winkel willen klagen... maar ze daar niet een bestelling hebben.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 En ik heb het weer nog voor je. Het is droog. En vanavond en vannacht gaat het pas weer regenen. En het blijft 3 tot 8 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke oh, goed. Even kijken hoe het op de weg is. Nou, het is zo'n vrijdagmiddag die langzaam op gang komt. Wel wat vertraging op de A12. De grenscontrole voor Duitsland. 24 minuten. En de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Bij Sliedrecht Oost staat een vrachtwagen met een klaband. 37 minuten vertraging. Goeie zitten die bijna opgeruimd is. En de A20 Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk. 10 minuten. Ga je over de... De A37 naar Duitsland, ook daar een grenscontrole kost je nu 20 minuten plus. Dan de snelheidscontroles in Nederland. A1 naar de EMS, uh, 21.1, dat is dus uh, Amsterdam Amerspoort. Dan de A4, Berg op België, 237.5. A27, Gorkenbreda, 7.7. A28, Hogeveen-Assen, 161.9. En de A50, Zwolle-Apeldoorn, 227.8.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 Vind je bij Roka? Word een sterkere leider. Met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Koekoek, De Terlulu, Gek. Dus sprint terug voor de Philips OneBlade Pro voor 65 euro. Met duizend extra punten voor members. Mediamarkt. 538. De 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Naar de zon, kan je winnen voor twee uur een nieuwe ronde waarin jij een zomervakantie kan. Winnen. Ja, Hurry up and waiting. For the night, oh? Let me know, let me know That you're done for the vibe That you're done for the vibe oh? We don't say bye-bye Even in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 Zijn. With our eyes closed. Lekker de vrijdag vieren. Het is, jawel, het is ook de vijfde jaar werkdag, maar ook een klein beetje om het richting het weekend kijken natuurlijk. Linda, is vanavond, goeiemiddag. Even kijken of je nog een zomervakantie in de wacht kan slepen voor twee uur vanmiddag. Een nieuwe kans. Zometeen ook de dingen die, dingen die, we, die je kan zeggen tijdens wintersport, maar ook in een seks Wat zeg je nou? Daarover zometeen meer naar Jonas Boy. God had Voor de pop maybe Radio 538 en Tern Gordo en Rijnier Zonneveld. Loco Loco. We Mijn hier Zonneveld. Loco Loco is de 583 Smash voor de nou, bijna afgelopen week. Want over een half uur hoor je een gloednieuwe. Zullen we eens gaan zoeken naar de dingen die... Dingen die je kan zeggen in een bepaalde situatie... maar ook in een sextape. En vandaag ja, is toch, het zijn het de weken van de wintersport. Dus laten we op wintersport gaan met z'n allen. Daar gaan we Dingen, die... Dingen die je kan zeggen tijdens wintersport... maar ook in een sextape. Wat zou jij kunnen bedenken? Wat zou je nou kunnen zeggen tijdens wintersport... maar ook in een sextape? Bijvoorbeeld, uh, oeh, dat was een harde landing. Of uh, niks gebroken, hoop ik. Of uh, we gaan van boven naar beneden. Dat kan allemaal. Dingen die je kan zeggen tijdens de wintersport... maar ook in een sextape. Heb jij een goeie. Hoor ik hem graag van je. Spreek hem even in. Via de gratis 5 app maken we zo een mooi overzicht van alle dingen die je kan zeggen tijdens de wintersport. En ook een sekstip. tijdens wintersport. Maar ook in een sekstape. Ja. Ik zit even in de app te graven. Even kijken, dit is Bart, moet je luistert. Dat glijdt lekker. Ja, dat glijdt lekker. Dit zou je dus kunnen zeggen tijdens wintersport. Maar ook in een seksteam. Jouw suggestie, van harte welkom. Spreek hem even in via de gratis 50 app Zometeen een overzicht binnen één minuut van de allermooiste. Zorg dat je goed bent voorbereid. Hey. Zoek je zonnebril. Hey. Fix je vrije dagen. Wel hey. je beste vriend of vriendin.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 In één minuut meer muziek tijdens de 15-8 werkdag 18 plus speelbewust. Ja. Echt, serieus? zo zo zo zo. Oh, Wat een geld. tot Ben jij de volgende postcode winnaar? Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Zo <tiedotie> so, meteen de dingen die je kan zeggen tijdens Wintersport, maar over de seks hebt, gooi me nog even over de schutting in de app. 538. We will find a possible. I call you Dan gaan dan in uh, minder dan een minuut. De... Dingen die... Dingen die je kan zeggen tijdens wintersport. Maar ook in een sex tape. Super dank voor alle reacties. Maar ja, we moeten binnen één minuut. Dus daar gaan we, eh, uh, Domain. Jezus, dat is lekker warm onder die muts. Dat is lekker warm. Ja, natuurlijk. Ja, Claudia. Oh, ik ben zo blij dat ik glij. Blij dat ik glij, kan je zeggen, op wintersport. Maar ook in een seksdape. Uh, Belin. Zo'n warm worstje gaat er wel in. Oh ja, dan is er een een worstje. Ja, ja. Uh, dit is... Uh, Rick? Oh, dat was ook Ja, Rick had ook wel een heel bijzondere. Die hebben vier gehad in een nasse sneeuw. <laughs> Goed gevonden. Eveline. Hij glijdt lekker. Ja, natuurlijk, ja. Wijnand. Kijk uit, schatje. Je benen niet te ver uit elkaar. Is, ja, dat, weet je, dat kan je zeggen op Wintersport, maar ook in de seks. Dat zou zomaar kunnen in de seks. Uh, Kevin. Kevin, je gaat de grens over. Ik zeg het maar even, maar daar komt hij. Je moeder is hier beter in. Ja, is wel, is wel over de grens, uit. Marianne. Zo. So. Deze ligt wel heel langzaam omhoog. Ja, dit, dit kan in een sextape, maar natuurlijk ook gewoon tijdens wintersport. En dan hebben we nog Ad. Het is nog best lastig om rechtop te blijven staan. Heel goed. En Sam. Wil je vandaag die rode of die zwarte? En dan gaat het over priesters, neem ik aan tijdens de wintersport. Ja, natuurlijk. Dit zijn de dingen die je kan zeggen tijdens wintersport, maar ook in een sextape. De leukste komt van Bernette, zeg maar. Oeh, heerlijk, die warme stralen in mijn gezicht. Doei. Dingen die. Een heel bijzondere sextape is dat. Dankjewel voor alle eenstellingen. Bernet, je krijgt een 58-hosterhuisder. Anton komt eraan naar Mr. Robbie Williams, Millennium. We can to we are players. Some say that we are pawns. But we've been making money since the day that we were born. Got some slow While oh, we fought.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 Van de week nog bij pa op Hij mis je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. Het doet raak slecht en maar alleen niet in de licht. Door ik even je dag. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan.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 Microphone. You wanna see me all alone As legend has it, you are quite the pyro You like the match to watch Een nieuw weekend met Edwin Evers en zijn co. Vanaf twee uur vanmiddag. En nu tijd voor de nieuwe DanceFest. Ja, met dag is als Lethal Industry Flight 643 Traffic... heeft eigenlijk de beatbaas uit Breda, bekend als Chesto... helemaal geen introductie meer nodig, toch? Zijn nieuwste track heeft hij laten inzingen... door de Amerikaanse zangeres Brianna Grace. Resultaat is deze banger Beautiful Places geworden. Dat is komende week de belangrijkste nieuwe DanceTrack bij dag, Ofwel, de nieuwe... Bij actie acht, beautiful places. Estel, Beautiful Places, de nieuwe 538 Dash -match voor de komende week. Zo dadelijk jouw kans om een trip te winnen richting de zon. En het nieuws met Esther over een mysterieuze koffer op Eindhoven Airport. Ja, met een bijzondere inhoud kan ik wel zeggen. En je hoort zo wat erin zat.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 Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op mazda.nl. Oh. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. Ja. D-reizen. Live your dreams. Fans van laanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor eens ster beter leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd, reisje. Ja, zicht dat. Fans van voordeel. Aldi. Als je extra goed van start wil gaan